12 uur. NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. President Donald Trump die voelt de hete adem van een loslippige pornoactrice in zijn nek. Zometeen meer in de Nieuwsbv. Maar eerst, in alle gemeenten is vanochtend de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Dat nu in het nationaal Liesolo Thomassen. In bijvoorbeeld Amsterdam is bevestigd dat Bij 1 en de ChristenUnie een zetel krijgen. Thierry Baudet is voor Forum voor Democratie met voorskeurstemmen gekozen, maar heeft al laten weten dat hij geen zitting zal nemen in de Raad. En ook Rotterdam, daar zijn de resultaten vanochtend gepresenteerd. Verslaggever Robert Bas. Robert, zijn er nog opvallende resultaten daar? Nou ja, de restzetels zijn verdeeld vandaag. En daaruit blijkt dat bijvoorbeeld Denk geen drie zetels heeft gekregen... maar vier, dus één meer dan verwacht. Maar misschien nog wel opvallender is dat de PVV niet twee zetels krijgt... maar één zetel. Nou, en dat is natuurlijk een enorme deceptie voor Wilders. Die kondigde in dit najaar aan dat hij in Rotterdam... de strijd zou aangaan met Leefbaar Rotterdam. Leefbaar Rotterdam heeft dus elf zetels gehaald... en de PVV van Wilders slechts één. En er zijn ook nu de voorkeursstemmen bekendgemaakt. Is daar nog iets opvallends? Ja, opvallend is op de. Nee, we verliezen de verbinding met Robert Bas. Denk dat. Ja, daar is hij. Uh, Robert, je de... moet heel even opnieuw beginnen. Hij heeft uh, in de geslacht. Nee, dat gaat helemaal niet, hè? Uh, Robert uh, Bas die valt weg. Uh, wat hij nog kon vertellen is dat Kuzu uh, in de raad is gekozen met voorkeurstemmen. Dus uh, dat zou hij kunnen gaan doen. Dan gaan we verder naar uh, de voorkeurstemmen... want er zijn in meer gemeenten opvallende, daar, opvallende zaken daarbij. Zo werd in Den Haag de bekende haagenees Henk Bres voor de PVV gekozen... en in Emmen kreeg een Somalische PvdA-kandidaat... die het nieuws haalde omdat ze op straat veel werd uitgescholden... meer dan duizend voorkeurstemmen, en dat is ruim genoeg voor een zetel. Tegen de landelijke trend in boekte de PvdA in Emmen zetelwinst... En in Venendaal lijkt de lijsttrekker van Denk zijn raadszetel mis te lopen. De partij krijgt één zetel in de Venendaalse raad... en de nummer vier van Denk kreeg meer voorkeursstemmen dan de lijsttrekker. Zeker zes gemeenten hebben besloten om de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw te tellen. In Venraai, Beek, Maastricht, Rijswijk, Medemblik en Zeewolde gebeurt dat. De marges bij de verdeling van de restzetels is daar minimaal. In Venraai staan twee partijen zelfs exact gelijk, waardoor een loting dreigt. Mogelijk kan een hertelling dat voorkomen. In Dalfsen worden de stemmen niet opnieuw geteld. Het CDA had daar wel om gevraagd, omdat het zou hangen op één stem... Maar volgens het hoofdstembureau in Dalfse gaat het om zes stemmenverschil... en is een hertelling daarom niet nodig. Staatssecretaris van Nieuwehuizen, nee minister van Nieuwehuizen sluit niet uit dat het aantal nachtvluchten op Schiphol wordt verlaagd... maar ze wil eerst het advies van de Omgevingsraad Schiphol afwachten. Ze wijst erop dat er juist een maximum aantal van 32.000 nachtvluchten... per jaar in de wet wordt opgenomen. Dat hebben we nu net gedaan voor die 32.000. En als er uit het advies straks, hè, als we dat alles afwegend vinden... dat er een ander getal moet komen, ja, dan gaan we dat in de wet opnemen... en dan gaan we dat handhaven.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 De Consumentenbond en Samsung staan maandag tegenover elkaar in de rechtszaal. De bond wil dat Samsung vaker en over een langere periode... met updates komt voor smartphones, zodat ze goed en veilig blijven werken. President Trump besluit na 1 mei of sommige landen, waaronder de EU... definitief worden uitgezonderd van hogere importtarieven. Tot die tijd wordt de invoerheffing op staal en aluminium... uit die landen opgeschort. Voor China is de heffing vandaag van kracht geworden. Het NOS Journaal. Vandaag wordt Astrid Holleder opnieuw verhoord... door de verdediging van haar broer Willem Holleder. En opnieuw loopt dat stroef. Verslaggever Remco Andringa. Remco, hoe gaat het er vandaag aan toe in de rechtszaal? Voor het eerst was er vanochtend een rechtstreekse confrontatie uh, tussen Astrid en Willem Holleder. Uh, aanleiding was het criminele vermogen van Cor van Hout, waar het in deze zaak veel over gaat, omdat Willem Holleder achter dat geld aan zou hebben gezeten. Uh, toen hij dat niet kreeg, zou Holleder zelf de politie hebben getipt dat zijn zus Sonja over dat geld beschikte. Uh, voor ons stond de doodstraf op praten met de politie, zei Astrid, maar hij heeft zelf zijn eigen zusje op die manier verraden. Nou, uh, dat liet Willem Holleder zich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 Nauwelijks. Um, ze roepen vaak dwars door elkaar heen. Er is veel we wederzijdse irritatie. De advocaat van Willem Hollede vindt dat hij geen concreet antwoord krijgt op zijn vragen. Terwijl uh, Astrid uh, weer het gevoel heeft dat ze haar verhaal niet, uh, niet kwijt kan. Op een zeker moment dreigde ze uh, gewoon alles wat ze hier niet vandaag in de rechtszaal kan verklaren... gewoon op YouTube te zetten. Zodat toch iedereen kan horen wat ze te zeggen heeft. Uh, een hoop ergernis was er ook toen de advocaat van Hollede wilde weten... of het klopt dat ze een relatie heeft gehad met uh, Johan V. in de in de jaren negentig een grote drugsbaron, bekend als de Hakkelaar. De hakkelaar ja, ja nou, dat klopt niet, zei Astrid. Um, ook, kwamen ze, ook al kwamen ze op de gekste tijdstippen bij elkaar over de vloer... en zaten ze samen op de camping... en beweerden uh, anderen dat ze wel degelijk een relatie hadden. Dat is niet waar, volgens haar. Um, nou, ook in deze discussie gingen advocaten en getuigen heel fel tegen elkaar in. Dus uh, ja, al met al mogen we ook concluderen... dat er uh, een hoop ergernis bestaat over een weer vandaag. En dan hebben we nog die nieuwe bandjes waar Astrid over, vorige week over vertelde. 16 of zo. Uh, is het daar nog over gegaan vanmorgen? Nee, nog niet. Dat komt later vandaag. Uh, Afstrit heeft uh, nieuw uh, stiekem opgenomen gesprekken met haar broer ingeleverd bij het OM. Uh, volgens haar zit daar heel erg belastend materiaal tussen. Dat haar broer definitief de das om gaat doen in dit proces. Uh, ja, het OM wil die tapejes vanmiddag laten horen. Maar of het zover komt is even de vraag. Want de advocaat van Holleder vindt dat zijn, zijn cliënt uh, ja, de gesprekken eerst zelf moet kunnen beluisteren om te kunnen reageren. Dus ik verwacht dat hij gaat verzoeken om nog even te wachten met afspelen. En dan is er nog een probleem met de geluidskwaliteit uh, ja, die is erg slecht. Dus het is ook afwachten of ze überhaupt wel af te spelen zijn. Dankjewel, Remco Andringa, voor nu. Edwin Evers stopt eind dit jaar met zijn ochtendshow op Radio 538. Dat maakte hij in zijn eigen programma bekend. Evers vindt dat hij na 21 jaar ochtendradio toe is aan een ander leven... met meer tijd voor andere dingen... Het was de bemoeilijkste beslissing in zijn leven, zei Evers. drie weken geleden die beslissing genomen. En je hebt het gevoel dat je, ja, dat je het feestje verpest van mensen. Iedereen is op een feestje, iedereen staat op de dansvloer. Het is fantastisch. Iedereen gaat uit zijn dak... en dan kom jij in en je zet de muziek uit. Het programma Evers staat op, begon in 1998 op 3FM... en verhuisde twee jaar later naar Radio 538.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 Het verkeer nu, de ANWB-Wijnland-Zwaan. Een paar ongelukken speelde het verkeer parten vanmorgen. Maar nu lijkt het weer wat beter te gaan. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Er staat tussen de afrit Reizen en knoopend Azelo nog wel 8 kilometer file met een half uur vertraging. Maar de weg is inmiddels weer vrij. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... toch nog 4 kilometer file tussen Blarikum en het muidenberg Dat was vanmorgen veel vertraging na een ongeluk. Maar de rijbaan is zojuist vrijgegeven. A6 Muiden richting Delistad door een spoedreparatie bij Almirid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 De NieuwsBV. Goedemiddag. Wereldberoemd is hij, Calvin Brodes Jr. Al ken je hem waarschijnlijk als Snoop Dogg. Maar ja, als je denkt dat de rapper trouw blijft aan zijn geliefde hip-hop-genre, dan heb je het mis. Want op zijn nieuwe album verhaalt hij de gangster rap voor gospel. En het resultaat is verbluffend. Daar zijn verschillende critici het over eens. Je hoort het straks na half één in de NieuwsBV. Maar eerst, I did not have sexual relations with that woman. Of toch wel? De NieuwsBV. Ja, de Amerikaanse televisiekijkers zitten klaar voor met rode oortjes. Aanstaande zondag wil CBS in het programma 60 Minutes het interview uitzenden. Waarin pornoactrice Stormy Daniels een boekje opendoet over haar relatie met president Donald Trump. Heeft Trump iets te vrezen, is de vraag. Daarover praat ik met Erik Janssen de Jonge, Trump-watcher en deskundige op het gebied van Amerikaans staatsrecht. En met journalist Klaas-Jan Bas. Heren, goedemiddag. Goedemiddag, Dag, hallo. baas. Baas, baas natuurlijk. Um, meneer Jansen de Jonge, eerst even. Um, hoe, hoe groot is de kans dat CBS dat interview zonder gaat uitzenden? Want, ik laat het even horen, er is nog een... Pittige jullie strijd gaan. You know what? She's liable for 20 million dollars, and this is an airtight contract. An airtight contract, one million dollars per violation, and it's not just the disclosure. Where do you get the 20 million dollar figure? Is because there, there are 20 different there are 20 different violations, and you could see it because in the contract, as it was artfully crafted, it's even the threat. Of a violation. It's even the threat of disclosure is a violation under the contract. Ja, dat was even om het even extra ingewikkeld te maken. Dat was de advocaat van de advocaat van Donald Trump. En die, het gaat erover dat die Stormy Daniels kan dus uh, nou een stevige schadeclaim verwachten. 20 miljoen als dat interview wordt uitgezonden. Uh, wat denkt u? In Amerika kennen ze altijd forse schadeclaims. Ja. Uh, die worden soms ook wel eens uitgekeerd. Maar dit is wel een middel om haar echt de mond te snoeren. Dus blijkbaar is er toch wel iets aan de hand. En ik denk dat deze dame ook wel uh, wat te melden heeft dat ze hierop inzetten. Of het echt gebeurt, hangt vanaf. Want ze moet eerst onder een ander contract uitkomen... met een boete van 130.000 dollar. Mm -hmm. Dat de advocaat van Trump, maar dan zijn eigen echte advocaat... Met, hem, met haar heeft afgesloten. Ja. Dus het is niet te voorspellen wat er gebeurt. Maar nee. ik schat in dat de uitzending toch wel doorgaat. Het is al opgenomen. Ja. ja, ja. Um, of het interview nou wel of niet wordt uitgezonden. Het is wel duidelijk dat Trump iets had met die porno-ster... Zij is niet de enige, er komen meer verhalen van vrouwen nu naar buiten. Het zijn er geloof ik nu in totaal drie... die, die echt zeggen, ik heb een affaire met Trump gehad. Um, en ook drie vrouwen die, die een zwijgcontract hebben moeten ondertekenen. Wat doet dat, meneer Janssen de Jonge, met de positie van Trump... Het valt wel mee, want kijk, wat hier gebeurt... is dat hij voor zijn presidentschap relaties had met deze dames. Hij was weliswaar met Melania al getrouwd en die was nog zwanger van een zoon. Maar dat doet er allemaal niet toe in een functie als president. Dus hij zal er wel last van krijgen, maar in staatsrechtelijke zin... als mensen praten, ja, kan je hem op basis daarvan nou afzetten of wat dan ook... is dat echt niet aan de orde... En dus dat zal wel weer overdrijven. Maar het is voor zijn aanzien en gezag als president... maar dat hebben we hier vaker met elkaar gewisseld... afgelopen jaar is ja. dat natuurlijk wel slecht. Ja. Gaan we het ook uitgebreid over hebben waarom dat zou zo zijn. Het heeft vooral te maken met zijn achterban. Maar um, de, de midterm elections komen eraan... En dat is natuurlijk wel iets. Dat is wel spannend hè. Ja, de, daar, wordt hij ook de, daar een, gaat het echt om, straks. Ja, hij wordt er nerveus van de Republikeinen terecht, ook wat we nu zien in tussentijdse verkiezingen in een aantal staten, met name de Swing State, Pennsylvania. Daar zie je dat de Democraten echt een greep naar de macht doen. En ook echt de zetels ook binnenhalen. Dus de verwachting is nu, maar moeten voorzichtig zijn, dat 8 november wel eens een gigantische democratische overwinning kan worden. Mm -hmm. En dat is wel mooi, want dan krijgt Trump tegengast. Dan hebben de republikeinen dus geen meerderheid meer in het congres, maar de Democraten. En dan krijgen we een mooier correctiemechanismen richting Trump. Mm. Als dat gebeurt, dan denk ik dat Trump bijna geen kant meer opgaan en ook geen wetgeving meer voor elkaar krijgt. Maar dat is te speculeren. Voorlopig ja. denk ik dat de Democraten goede kans hebben. Maar goed, waar het zou kunnen gaan uitmaken, en dat zijn. Shaker, uh, uh, als je kijkt naar die verhalen met deze vrouwen, zijn die, die evangelicals. Die, die, die echte christenen die achter Trump staan. Journalist Klaas, baas is hier ook. Jij reisde in verkiezingstijd door de Amerikaanse Bijbelbelt. Jij ontmoette die, die christelijke kiezers. Zijn die niet zo langzamerhand mede op basis van dit soort verhalen... over onder andere die porno's Zijn die niet een beetje klaar met Trump? Ja, ik, ik ben ook nog even achteraan gaan bellen om te kijken... hoe staan ze daar nu tegenover. Ja. Want op dat moment was het heel duidelijk dat... Nou, Trump was ook nooit echt hun favoriet, maar wel de beste van twee kwaden. En uh, op dit moment staan ze eigenlijk alleen maar vierkant achter Trump. Je kan het je bijna niet voorstellen als je al die schandalen hoort. Maar ze zeggen van, ja, dat wisten we inderdaad voor die tijd al. Hè, wat uh, meneer janssen Jonge ook zegt... Van dit speelt natuurlijk vooral zeg maar, voor zijn presidentschap al. Dus dat wisten we al. En dat maakt eigenlijk niet uit voor wat hij nu doet... En uh, kijk, Clinton die deed het dan nog zeg maar gewoon in de White House nootbenen. <laughs> dus uh... <laughs> ja, ja goed. Um, maar het maakt ze ook niet uit dat het hier gaat om een, een pornoactrice. Dat zou nog een extra ja. motivatie kunnen zijn om te denken: nou, ik nee. weet niet of dat nou zo heel fijn is nee, kijk, of dat nou zo strookt met de Bijbel. Kijk, nou, nou, nou, als je kijkt naar de naar de Bijbel, de de de heersers, uh, de koningen uh, van Israël. neem bijvoorbeeld koning David. Een van de meest favoriete koningen van uh, het volk Israël, en ook wel van, uh, van heel veel christenen. Mm. Echt een held. Maar die ging notebenen tijdens zijn koningschap ging die, ging die vreemd en hij liet er iemand anders zelfs voor omleggen. Dus, uh, is, dit, ja. is dit een echt een argument dat je hoort? Ja. Ze zeggen van kijk, God gebruikt uh, zondaars om, uh, ze, om ze iets goeds tot stand te brengen. En daar uh, worden ze, komen soms hele slechte heersers langs. Uh, Gods wegen zijn ondergrondelijk, om het zomaar eens te zeggen. En uh, het, het, Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de Persische koning uh, Cyrus, Die heeft ervoor gezorgd dat het volk Israël weer terugkeerde... uit Perzië weer naar Israël. Mm -hmm. Nou, Er wordt nu een vergelijking getrokken te, tussen Trump en, uh, en die Cyrus, Want uh, wat, wat, wat Trump doet, is die plaatst, verplaatst de ambassade naar Jeruzalem. Dus allebei hebben ze Jeruzalem weer great again gemaakt. En, uh, en allebei kortom, zijn het zondaars, maar... Ja, kortom, Trump doet heel wat goed juist... in de, in de ogen ja. van de christelijke kiezers... Ja, zeker. Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld George W. Bush... Dat, uh, daar, daar hebben heel veel van die evangelicals geen goed woord voor over nu. Ze zeggen van het was misschien een heel gedisciplineerd White House. Uh, de, de, de, iedereen communiceerde netjes, alles mm -hmm. liep keurig. Die man ging twee keer per zondag naar de kerk... en iedereen wilde heel graag met hem op vakantie of met hem in de kroeg zitten. Maar voor ons heeft hij niks betekend. Trump vecht voor ons. Het is een vechtersbaas... En hij, uh, hij heeft iets omgedraaid in Amerika wat, wat uh, zeg maar de teleurgang van het witte Christendom wat daar al heel lang gaande ja, leek. Maar overigens, heeft hij te overigens uh, is het toch zo dat elke president of presidentskandidaat afficheert zich als christen. Bedoel, dat is natuurlijk niet. Ja. Uh, nee, ook Hillary. Ja, ook nog, Hillary gaat vaker naar de kerk dan, uh, dan Donald Trump zelf. Ja, we hebben daar even een fragmentje over wat Trump zelf zegt over, over zijn de manier waarop hij religie beleeft. I think religion is a wonderful thing i think my religion is a wonderful religion do you actively go to church or is that something that is more just when, when you can right well i go as much as i can always on christmas always on easter mm -hmm. uh always when there's a major occasion and during the during the sundays i'm a sunday church person i'll go when i can <laughs> <laughs> maar Sunday, uh, ja. Ja, ik ben een zondagsganger, dan ja. ga ik naar de kerk als ik kan. Maar goed, ja. um, is dit overtuigend genoeg in ieder geval nee, in Amerika? Nee, dat, dat doet er dus ook niet toe. Kijk, ze zijn een beetje afgeknapt op, uh, op, op, op George Bush, ja. uh, de, de junior. En daarbij hebben ze dus wel gezien dat hij misschien heel vaak naar de kerk ging... en een bekeerde christen was, maar uiteindelijk niks voor hun betekend heeft... Trump heeft al heel veel betekend. Ik noem net al die ambassade die naar Jeruzalem is verplaatst. Ja. Maar ook een, een, een conservatieve rechter benoemd in het Hoge Rechtshof. Ze zeggen, kijk, Trump, daar zitten we misschien maar vier jaar of hooguit acht jaar aan vast. Maar het Hoge Rechtshof, dat kan misschien wel veertig, vijftig jaar duren. voordat uh, Want die rechters blijven daar voor het leven in zitten. En dat Hoge Rechtshof, dat bepaalt dingen als bijvoorbeeld abortus. Allerlei medisch-ethische zaken. Uh, homohuwelijk, uh, Allemaal zaken die voor hun heel erg belangrijk zijn. Ja. En ook... Um, hij heeft de minister van Onderwijs benoemd, Betsy de Vos. Die uh, hele belangrijke dingen voor hen doet op het gebied van onderwijs. Christelijk onderwijs. Het hele publieke uh, onderwijssysteem wordt, uh, wordt, wordt door haar uh, in een kwaad daglicht gesteld. En ook misschien wel afgebroken. Uh, in elk geval alleen al door haar taalgebruik en de sympathie die ze heeft voor christelijk onderwijs... is zij razend populair bij de christelijke kiezers. En dan heb ik het nog niet over Mike Pence... Nee, nee, goed, die is, die, is, die is zo mogelijk nog conservatiever. Of ja. zo mogelijk, die is nog ja. veel conservatiever. Een mooi voorbeeld daarvan. Trump was vroeger, meneer Jansen de Jonge... was vroeger pro-choice. Uh, dus tegen, tegen strenge abortusregels... Um, dat maakt dus kennelijk niet uit. Nee, in Amerika heel makkelijk switch je ook van partijen. Trump was vroeger Democrat, ging zelfs met de Clintons om. Zijn er zijn nog foto's van bekend. in bij een prachtige bijeenkomst in New York. Maar dat maakt ze eigenlijk niet uit. Het is eigenlijk vanaf het moment dat ze zo'n president aantreedt... en wat jij ook zegt, wat, wat, dat, dat doel wat hij bereikt... Zo bijvoorbeeld die ambassade is al, die symboliek, daar hecht men enorm aan. Dus eigenlijk is het heel vaak toch een beetje ook de vorm... waar men een president op beoordeelt. Maar echt de intrinsieke overtuiging van ik ben christen... en daarom doe ik dit of dat... Dat doet er eigenlijk iets minder. Toen zijn eigenlijk, ze kijken naar de daden en verder is het goed. En dan met pornoactrices en dat soort dingen, ja, dat is een beetje bijzaak. En trouwens zijn meer presidenten en koningen... die natuurlijk ook allemaal minnaressen enzovoort hebben gehad. Ook dus democraten. In die zin, en ook democraten, vooral de Kennedys konden er ook wat van. En ja. Clinton dus ook. Dus dat is men eigenlijk, ik zeg het even scherp, gewend... Dus dat zal ook niet zoveel uitmaken. En er zijn natuurlijk ook genoeg van die uh, televisiedominees... die aardige schandalen op hun naam hebben bestaan. En dat ja, hier maakt hier er je... geloof ik voor de populariteit ook niet zoveel nee, uit. Nee, maar hier zie je een beetje de dubbele karakter van de Amerikanen. Aan de ene kant hoogethische christelijke verwachtingen... Uh, maar die hele porno-industrie in Californië... die draait er ook al 50, 60 jaar. Dat ja. zien ze ook eigenlijk met dezelfde blik. En dat is eigenlijk een beetje dubbele moraal... zouden wij als Europeanen zeggen. Het zijn eigenlijk net mensen, die christenen. Voilà. Ja. Ja. Ja. Nou, uh, wat ik ook hoor is eigenlijk dat de hakken... Gaan alleen maar dieper in het zand gaan. Uh, achter Trump nu. En zeker door zeg maar, alles wat ons hier bereikt. Uh, dat zijn zeg maar, uh, uh, schandalen die door, door in hun ogen door de, door de media worden, worden opgekookt. En, en die media is dan vooral zeg maar, de linkse media. Uh, maar als dat, zo is, als dat zo is, waarom is Trump dan zo verschrikkelijk bang... dat deze dame op televisie komt en met, hem nog met haar nog andere dames? Waarom wordt er 20 miljoen geboden om dat te voorkomen? Als het toch niet zoveel uitmaakt ja, voor zijn nee, ik electoraat. Denk, ik denk dat het voor zijn electoraat inderdaad niet veel uitmaakt. En uh, ja, dan moet je in het hoofd van, uh, van Trump kijken. Ja, hij vindt het natuurlijk niet leuk om aan hier, aan herinnerd te worden... en hij vreest misschien ook de huiselijke gesprekken met Melania... Ja, dat zou kunnen. Ja, die, die zag er toch al niet zo heel voor over. Straks allerlei details. De over, tijd. Details over je seksleven op televisie is natuurlijk sowieso niet zo leuk. Nee, maar wel weer in de lijn der verwachting wat betreft presidenten. Conclusie: Trump heeft niets te vrezen van dat gesprek, dat waarschijnlijk komende zondag wordt uitgezonden. En ook niet ja. van de dames die naar hem volgen. christenen zijn er trouwens zelfs ook van overtuigd dat hij gaat een tweede termijn krijgen. Nou, dat laten we eerst maar even. Dat is de vraag, want 8 november gaan we naar de ja. Stempus. Er wordt een heel nieuw huis en een derde van de Senaat gekozen. Mm -hmm. En de beweging die we nu zien, is dat de Democraten een forse greep naar de macht gaan doen. Dus dat wordt zometeen toch wel heel interessant. En dan eens kijken ja. of deze issues, wat het effect daarvan is. Want het is eigenlijk een soort opiniepeiling, de eerste echte, over het beleid van Trump. En ook over zijn daden voor zijn presidentschap. Hoe sappig ook. Heren, dank voor dit moment. Erik Jansen de Jonge en Klaas-Jan Baas. Nieuwstand via de NOS. In het zuidwesten van Frankrijk houdt een man een onbekend aantal mensen in gijzeling in een supermarkt. Er is ook geschoten op agenten. Correspondent Frank Renaud Frank, wat weet jij precies? We weten dat er vanochtend in Carcassonne in Zuid-Frankrijk... niet ver van de Pyreneeën geschoten is door een onbekende man op agenten... die daar liepen. Eén van de politiemensen zou daarbij gewond zijn geraakt... en de dader kon daarna ontkomen. Kort daarna, dat was rond 11 uur vanochtend... was er in de plaats, niet zo ver bij Carcassonne, vandaan... Trebbe, daar kwam het tot een gijzeling in een supermarkt. Daar worden mensen vastgehouden binnen in de supermarkt... door een gewapende man. Ja. Dat was rond 11 uur dus vanochtend. En de justitie zegt nu dat die man heeft gezegd... een aanhanger van terreurbeweging IS. Te zijn. En volgens getuigen heeft hij ook geroepen Ala Akbar. Nou, premier Edouard Philippe van Frankrijk heeft gezegd publiekelijk... dat er sprake is van een ernstige situatie daar op dit moment. En de speciale antiterreureenheid van justitie is met het onderzoek belast. Goed, dat is alle informatie die we denk ik hebben op dit moment die jij hebt. Op dit moment is er weinig verder meer bekend. In Trijb die plaats bij de supermarkt. daar is natuurlijk afgezet. Er hangen drie helikopters in de lucht. Enorme veel politie op de been. En die gijzeling is op dit moment nog steeds gaande. Goed, zodra er meer over bekend is, dan komen we bij je terug. Dankjewel, correspondent Frank Renaud. Het allermooiste. Ja, wat moeten we lezen, zien of horen? Prominente Nederlanders nemen ons bij de hand... en vertellen ons iets wat zij zeer waarderen... in de winst van... Uh, in de wereld van kunst en cultuur. Vandaag ga ik naar publicisten en schrijfster Jet Steins. Jet, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Hallo, wat is het allermooiste voor jou op dit moment? Uh, ik heb vorige week uh, Great Expectations gelezen van Charles Dickens. Het is niet echt een actuele roman, want uh, hij is al verschenen in 1861. Uh -huh. Maar je kunt uh, de roman natuurlijk nog steeds lezen en kopen. Uh, bijvoorbeeld in de prachtige vertaling van Agen, Dabekousen en Tilly Maters. Uh, grote verwachting is de vertaling dan. Het is, uh, en ondanks dat het boek anderhalf uh, eeuw uit, uh, oud is, is het nog steeds. Ja, viel me op hoe weinig verouderd uh, het is. Want. Uh, in de eerste plaats is het een geweldig verhaal. Het is een beeldingsroman over een weesjongetje, het weesjongetje Pip... dat opgroeit in een dorp in de buurt van Londen... Uh, bij zijn gemene zus en haar man, de dorpsmit, Joe uh, Gargery, die heel uh, lief is. En Pip is eigenlijk ook voorbestemd om smid te worden. Hij heeft niet heel veel perspectieven, maar hij wordt uitgenodigd... bij, uh, bij een vrouw, een excentrieke vrouw, Miss Havisham, in een groot landhuis... Uh, een mannenhaatster wie die hard gebroken is door uh, husband-to-be... die op de dag uh, van het huwelijk niet kwam opdagen. En bij die Miss Havisham komt die, uh, ja, maakt die kennis met de deftige wereld... en vangt een glimp op van hoe het ook kan zijn. En als een soort Madame Bovary... Uh, beleeft hij dus zijn puberteit. Hij is diep ongelukkig, weet hoe het kan zijn... maar weet ook dat dat niet voor hem is weggelegd. En, uh, maar hij kan tegelijkertijd ook niet meer opgaan... in die, uh, ja, die simpele wereld waar hij vandaan komt. En dat verandert allemaal wanneer hij te horen krijgt... dat hij dankzij een onbekende weldoener uh, naar Londen kan... daar voornamelijk opvoeding krijgt... en een uh, groot vermogen in het vooruitzicht heeft... En uh, in het derde deel... Uh, hij, hij breekt dus eigenlijk met zijn verle verleden... wordt een snop en vergeet de mensen die hij... heeft achtergelaten. Nou, in het derde deel... komt hij er dan onder andere achter wie zijn weldoener is... en volgt de catharsis van, uh, van Pip. Het is echt een ontroerend verhaal. Uh, ook heel spannend. Uh, veelomvattend. Er zit een, uh, ja, een keur aan... karakters uh, die langskomt. Uh, maar het is ook gewoon geweldig geschreven. Hij gebruikt originele, prachtige... beelden. Uh, hij beschrijft een klerk... die uh, een beschuit ziet eten... en steeds stuk in zijn mond stopt, alsof een brievenbus is en uh, hij de beschuit op de post doet uh, er, er wordt ook vaak gezegd uh, dat Dickens je de wereld eigenlijk laat zien zoals je hem zag toen je nog een kind was. Uh, nou daar ben ik het wel mee eens en dat begint eigenlijk al in het eerste hoofdstuk met ook weer een prachtige originele beschrijving wanneer Pip vertelt dat de eerste fantasieën over het uiterlijk van zijn ouders die dus dood zijn gebaseerd is op hun grafstenen. Uh, en dat is ook een klein voorbeeldje. De vorm van de letters op die van mijn vader gaf me het eigenaardige idee... dat hij een vierkante, forse, donkere man was met zwart krulhaar. En uit het lettertype en het formaat van de inscriptie... eveneens Georgiana, echtgenote van hierboven... trok ik de kinderlijke conclusie dat mijn moeder sproeterig en ziekelijk was. <laughs> nou, ja, een, een mooi origineel beeld. Uh, tegelijkertijd is Dickens gewoon ontzettend grappig. Uh, uh, er wordt wel, sommige mensen vinden zijn karakters te karakter. Maar eigenlijk als je erover nadenkt, zo zijn mensen nou eenmaal. Ze zijn simpel in hun gedrag. Ze praten langs elkaar heen. Ze houden eindeloze monologen zonder naar elkaar te luisteren. En ze kloppen zichzelf ook voortdurend op de borst. Dus uh, Dickens beschrijft eigenlijk gewoon hele echte mensen. Op een hele grappige manier. Mooi hoor. Ik ga het ook maar eens lezen, denk ik. Ja, zeker doen. Ja, is een aanrader. Great Expectations van Charles Dickens. Lees het, want het is het allermooiste. Volgens schrijfster en publiciste Jet Steins. Dankjewel, Jet. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuws PV. Ja, oud rapper Snoop Dogg verbaast vriend en vijand met een heus gospelalbum. Zometeen twee lyrische kenners van het genre. Het schijnt echt een waanzinnig goed album te zijn. Ja, dat, dat vinden de verschillende mensen, verschillende critici in Amerika. Nou, Zo'n ommezwaai is niet nieuw natuurlijk. Ooit bewandelde dit mooie duo dezelfde weg. Wij zijn de positivos. Maar dat zijn we nog niet zo lang. Dat zijn we eigenlijk pas twee weken. Want wij zijn pas twee weken in de heren. Dat was in Dancing de Kalabas in Slikker was dat. Toen traden daar op. De groep uh, Toten los, was heavy metal muziek. Tenminste, ja. zo kenden wij die knakkers. En die hadden een succes, die boker was vreselijk. Ongelooflijk. Die waren ineens overgegaan op Kospel. En die heette nou de Holy Childs. Die ja. was akelig. Ik zeg tegen zijn, ik zeg, joh, met een slidegitaartje erbij... maken wij dat soundje ook. Tuurlijk, Hè? kennen wij toch ook. Nou, fijn, s'nachts schrijven wij onze eerste Kospel. Ja. Nou, dat is nou een single geworden. NTO Radio 1. Is bijna half één. Hier is het nos Thomas. In het zuidwesten van Frankrijk houdt een man... een onbekend aantal mensen in gijzeling in een supermarkt. Politie heeft de winkel in de plaats Trebbe omsingeld. Volgens Franse media heeft de man geroepen dat hij trouw zweert aan IS. Kort daarvoor schoot in Carcassonne man op politieagenten. De plaats ligt niet ver van Trebbe. En daarbij raakte een politieman gewond. Of die gebeurtenissen met elkaar te maken hebben is niet duidelijk.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 Definitief worden uitgezonderd van hogere importtarieven. Tot die tijd wordt de invoerheffing op staal en aluminium... uit die landen opgeschort. In de tussentijd kan er worden onderhandeld. Dankjewel, Nisselot. De AMB Keeskwaks. Op de A6 is een spoedreparatie aan het asfalt... vanaf Muiden naar Ledenstad. Er staat twee kilometer via bij Almere stad. Twee rijstroken zijn dicht. Een ongeluk in Noord-Holland op de A7, Hoornzaadam bij de afrit Weidewormer. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, een half uur vertraging... En het is druk op de N201. Vanaf heel veel uithoren... naar Een kwartier vertraging tussen Loenen en Vinkeveen. Pas op, nu volgt een mening. De Gisteren zat hij hier nog een beetje Nederland te duiden aan tafel... Met, met andere druktemakers. En vandaag is hij gewoon onze vaste druktemaker op de vrijdag. Kees van Amstel. Ja, en ik heb het geweten, want gisteren mochten alle druktemakers... hier een prikkelende stelling poneren over de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, ik stel dat net te veel gemeenteraadsleden... in plaats van de gemeentebelangen vooral hun eigen belangen behartigden. Nou, ik kreeg na afloop nogal wat boze reacties... He, nou, dat prikkelen was in ieder geval gelukt. Uh, um, uh, wat is er eigenlijk mis mee? He? Opkomen voor je eigen belangen. Ik denk dat luisteraars zo praten. Nou, niks. Als jij per se een fietspad wil... of kerstverlichting in de winkelstraat, nou ja, dan, daar heeft iedereen wat aan. Maar helaas weet ik gewoon dat er net iets te veel kleine Jos van reis in dit uh, land rondlopen. Er zijn ook veel goeie, weet ik ook wel. Maar ik zei het ook niet zomaar. Ik heb als reporter bij een omroep in een kleine gemeente... de lokale politiek misschien van iets te dichtbij meegemaakt. Altijd aardige mensen en zeker geen debielen zoals iemand anders hier gisteren beweerde. Nou, één of twee dan, maar die waren ook echt gek. Maar ze waren soms wel slecht voorbereid op hun taak. En daar schuilt een beetje het gevaar. Ze zijn kwaad op iets en zeggen... Ik ga de politiek in. Ik denk dat boze burgers zo praten. En dan merkt Jan de Middenstander, als hij gekozen is... dat hij het ook over milieueffectrapportages moet hebben... en de jeugdzorg- en bezwaarprocedures tegen windmolens. En niet alleen over de kapotte kerstverlichting... in zijn eigen winkelstraat. En de man die twee etages boven een café woont... die moet ook kunnen debatteren over andere zaken... dan geluidsoverlast van de horeca. Het leuke was, ik mocht ze interviewen... en je voelde bij een gedeelte van de politici terecht of onterecht... dat ze het niveau van de journalistiek van de lokale omroep... niet even hoog achter altijd. Misschien hadden ze vragen verwacht in Trant van, uh, uh, wat zijn uw belangrijkste plannen van Vlachtwedden voorwaarts om de toeristen weer naar het dorp te lokken, of wat gaat u doen aan de hondenpoep overlast in de Winkelstraat? Ik denk dat ze bij lokale omroepen zou praten. <Gelach> en dat zat me dwars. En ik, als jonge kuifje, besloot me wat vaker in te lezen in die saaie ambtelijke stukken. Het viel me toen al op dat een deel van de lokale politici dat helemaal niet had gedaan. Ze stemden wel mee over een besluit, maar ze wisten van niks. Ik las me in om niet af te gaan als interview Viewer, maar hoe vaak ik die terugkreeg. Uh, ja, dat weet ik niet precies. En waar komt deze informatie vandaan? Nou, je stelt wel lastige vragen. Ik denk dat lokale politici praten. Terwijl het dan echt ging over hoofdzaken. Serieus, nu gemeenten steeds meer ingewikkelde zaken... denk alleen al aan de jeugdzorg, op hun bordje krijgen... lijkt een screening en een betaalde opleiding voor gemeenteraadsleden... me geen gek idee. Zeker bij de lokale partijen... die niet de training van de landelijke partijen hebben. Maar ik wil ze ook een hart onder de riem steken. Zelfs op lokaal niveau is de politiek een slangenkuil. Ik moest meestal op live een politicus interviewen. En dat wisten de concurrerende politieke partijen ook. Deze hadden al snel uitgevogeld dat ik meestal op vrijdagavond... in een vaste kroeg een biertje nuttigde. Steeds vaker kwam er een politicus in regenjas mij daar op vrijdagavond opzoeken. Hé uh, hey Kees Biertje, hey, jij interviewt morgen die en die. Ik weet niet of je al onderwerpen hebt, maar... Je kan hem bijvoorbeeld dit vragen. En dan kreeg ik een envelop met zwaar belastende informatie... en voorgekoude nare vragen. En je hebt het niet van mij, hè? Zo was ook echt zijn stem. Um, ik dacht toen al, als het op lokaal niveau al zo gaat... hoe gaat dit dan landelijk met de Peter Kees... en de Kees Boonmannen van deze wereld? Waar hebben die hun stamkroeg? De volgende dag zag ik dan vaak na drie vragen... een zelfverzekerde, joviale politicus veranderen... in een zwetende, stotterende man die zei dat hij daar nog op terugkwam... Nog een gevaar is, de paar gemeentepolitici die zich wel goed hadden voorbereid en alle procedures tot in de details kenden, hadden vaak onevenredig veel macht in een raad. Ja, terecht zou je zeggen, maar ook gevaarlijk, want als daar nou wel een type Jos van Rij tussen zit. Goed, ik sluit af, ik wil positief eindigen. Gemeenteraadsleden, veel succes en kleine tip, lees je stukken. Kees van Hoogstel, dankjewel. Meer van de Nieuws PV, volg ons op Facebook. Het sportevenement van het jaar komt eraan. Nou, vergeet Max Verstappen, vergeet het debuut van bondscoach Koeman. Maandag bij de Koffieautomaat heeft iedereen het natuurlijk over het... NK-legpuzzelen. Dat morgen wordt gehouden in Roelof-Arendsveen. Nou, de kandidaten moeten zo snel mogelijk duizend stukjes leggen... van een nu nog geheime plaat van een bloemencorso. Ja. Nou, voor de voorpret nu alvast deze plaat. Van het vlaggenschip een stukje emotie. In de duisternis, heurn Je weet wie het is, sprek in raadsels door de drugs Ben het orakel van de club Als ik gevoelens uitnoem een ladies man Gooi mijn kop op de bar omdat ik depri ben Want je keek me aan en ik huilde al Ons gesprek een al. Je gaf geen fuck dat is helder, ik ga eerder naar huis dan Juri van Gelder. Alleen in de Uber is het me niet waard, dus voor ik ga, spel ik mijn laatste kaart. Ik zoek een instabiele chip bij wie ik kleven kan. Vier katten, geen vriend, nou, daar ben je dan. Ben ik beter dan dicht, het zit me dwars. Morgen huil ik uit in mijn bars. Geen koel om te hadden, alleen meisjes om naar te verlaten Ik pak de kanten, de zoektocht is begonnen. In de club ben ik vaak bang, ja. Dan vloei ik als ik op de gang sta. Beeld met raffinement, een stukje is nooit genoeg en dat weet je. Ik wil alles en dat is bekend. Emoties lopen hoog op, beklimmen een berg in een zippenkop. Clubbouw of een feesttent, blij dat ik daar niet geweest ben. Hé, hey. geen grond cool om te handen, alleen meisjes om mij te verlangen. Ik pak de kanten, de zoektocht is begonnen. In de club ben ik vaak bang, ja, drang vloeit als ik op de gang sta. Ik pak de kanten, de zoektocht is begonnen. Vlaggenschip, stukje emotie. De Nieuwsbv. Rapper Snoop Dogg heeft een gospelalbum gemaakt en het is werkelijk prachtig, kopt USA Today. En het invloedrijke online magazine Vulture schrijft: Het nieuwe album Bible of Love van Snoop Dogg is verbazingwekkend goed. Nou, lovende woorden voor de verrassende nieuwe koers van de wereldberoemde en met prijzen overladen rapper. Filling their hearts with love and joy, not knowing that I'm going through so much pain. But God knows everything, and I mean everything that I'm going through. Pain, pain. God knows about your pain. We hebben aan tafel gospelzanger Brandon is geboren in Houston in Amerika. En muzikant en muziekkenner Orville Breveld, heren, goedemiddag. Goedemiddag. Dogg die gospel gaat maken. Ja. Het is een gangster rapper. Ja. ja. Tenminste, dat was hij dus. Ja, was, je, was je verbaasd, Brandon? Heel verbaasd. Ja. Had ik helemaal niet ver, ver, verwacht. Nee. Uh, maar ik moet wel zeggen, ik, ik heb het hele album geluisterd. Ja. En ik ben echt... Uh, Impressed? Iemand die die niet verbaasd was dat uh -huh. hij deze kant op ging, dat hij ineens gospel ging maken, was zijn moeder. Let's even meet. She told me after she heard the record, because I played it for her in the studio with all of my homies, and everybody started clapping when it was over. And she turned around and looked at me. She was like, I'm not impressed. Hmm. God told me you was gonna do this years ago. She was like, you know what I'm saying? You've been doing your thing, now you're doing his thing. Ja, hij zegt over zijn moeder. En zijn moeder zei, God heeft al lang geleden gezegd dat je dit zou doen. En toen zei ze, ja, jij hebt eerst jouw ding gedaan en nu doe je zijn ding. Wow. Kortom, Ja, zijn moeder heb, heb voorkennis, zeg maar. Orville, um, jullie zijn kenners, mag ik wel zeggen. Deze plaat, 32 nummers erop. Is die van, van, van artistiek hoog niveau, vind jij? Ik, ik vind het een fantastisch album. Ja? Ik, ik, nou, ik moet eerst zeggen, ik had het uh, niet verwacht dat het zo goed was. En ik vind het vooral ook... Uh, productioneel een enorme prestatie. Want je moet maar 32 nummers interessant houden. En ik was aan het luisteren. Zijn en... het hele korte nummers? <laughs> nee, ah, nee ja, God ziet korte nummers zijn he? nooit Vijf, nee, zes minuten. Dus, ja. dus, dus, dus ja. ik denk ook vooral, hij neemt best wel een risico. Want de radio, mainstream en radio zal het niet zo snel draaien. Nee. Dus ik, ik denk van oké, okay, dan moet zijn intentie zeker artistiek zijn... En misschien ook wel spiritueel, zoals hij dat uitlegt. Maar mm -hmm. ik denk dat, je, dat de enige uitdaging artistiek is. En dat hij na zo'n lange uh, uh, carrière van hele andere muziek... totaal iets anders doet. Ja, dat is toch best wel uh, Want wat bijzonder. Is, wat, wat is de, de, de valkuil als je een gospelplaat maakt? Uh, nou, ik denk, ik denk zelf in de eerste plaats... is dat je een select publiek, publiek bereikt. Hè? Mm -hmm. Dus echt gospelpubliek, zeg maar. Ja. Maar hij heeft echt de sterren... Uh, weet je, de Clark Sisters. Kim Burrell heeft die erop staan. Ja. Dus echt de absolute top uit de gospel. En ook productioneel. Hele goede muzikanten. En, en, uh, en, uh, en, maar ook gecombineerd met hip hop producers dus, Maar zonder dat het gekunsteld is. Want wat ik vaak vind, is vaak bij gospelplaat... waar ze denken, ja, weet je wel, we moeten ook de nieuwe, het nieuwe publiek trekken. Dan is het vaak te geforceerd... Ja. Me, vind ik zelf. Okay. Even wat jij zegt, die grote namen die hij aan zich bindt, die ja. hoor je dus ook op het album. We gaan even luisteren naar Patty LaBelle, Kim Burrell en Fred Hammond. I shall Ik ben, ik ben volstrekt atheïstisch, maar ik vind dit ook heel mooi. Ja, het is heel mooi. Is hij, vind, vind je hem ook textueel ook geloofwaardig? Want het is natuurlijk wel belangrijk dat als je het brengt, gospel... dat je in ieder geval zelf denk ik wel erin gelooft. Nee, maar het is in echt, wat je het is echt uh, geloofwaardig. Want weet je, je, je, je zei het al. Ik, ik, ik ben in Houston, Texas opgegroeid. Mijn vader is een predikant. Ja. En ik was aan het luisteren naar liedjes en vooral ook naar die rap van Sloep. En toen dacht ik van, hé, hey, maar dat ken ik, die tekst ken ik. Dat, dat komt gewoon uit de Bijbel. Oh ja? Hij hebt ja. gewoon de Bijbel. Oh, wauw, oké. Okay. Okay. Is, hij, is hij de eerste artiest die dat doet? Voor zover je weet. Nou, sowieso, nee, In ieder geval nee, sowieso niet de, de nee. eerste. Er zijn, er zijn heel veel, maar voor Snoop Dogg als boegbeeld van hip-hop. Ja, en die ja. is bijzonder. Dat is, dat is het. Maar, uh, heel belangrijk: mm. hij is bijna niet te horen op het album. Hij zit maar in een paar liedjes, nee, maar, als MC. Dat vind ik knap. Want als het alleen maar rap was met af en toe wat vocals van Terry ja, LaBelle... Dan, dan is het niet zo bijzonder. Maar, nee, dat maar je, je hoort echt, een... hij is heel af en toe. Heel af en toe ja. maar. En het grappige is, het is een soort, je moet het een beetje zien als een, een soort... Ry Cooder en Buena Vista project, weet je wel. is iemand die een wereld induikt, hem een hele bekende wereld... Maar daarmee de gospel-muziek introduceert aan nieuw publiek. Nou, dus dat vind En dat Ry Cooder en dat was een waanzinnig ja, succes. Ja, dat heeft zeker. heel veel ogen geopend zeker. en oren geopend bij. Zeker. De... Even nog over die die samenwerking, hè? Want hij zegt daar zelf over. Het zijn echt bijzondere samenwerkingen. En dan zegt hij dit. No label told me to do this. I did this record on my own because I didn't want no label to be watering it down to be trying to tell me what to say, who to get on the records, how I should do it. There's a lot of artists on this record that. Hebben been, you know, blackballed or bashed of whatever you want to call it, just like me. We giving them all a second opportunity to come back in and, and to speak volumes for the music and the whole project is about love. That's why I chose to call it Bible of Love. Ja, hij zegt, er staan onder andere zegt hij, er staan artiesten op die zijn verstoten, die zijn gebashed, net als ik. Maar ik geef ze een nieuwe kans. Wij geven ze een nieuwe kans. Het hele project gaat over de liefde en daarom heet het ook. De Bijbel van Liefde. Nou, dat zijn een hele mooie, mooie, hoop, mooie woorden, Orfel, Dit Zeker weten. Ja, ja. Zeker. Wat wil je zeggen? Nou, ik, ik, ik, vind het, ik vind het een fantastisch album. Ik vind het een van de beste. Albums die ik in het laatste jaar heb gehoord. En vooral een album van 32 nummers is heel erg moeilijk. Mm -hmm. Maar vooral muzikaal is het heel interessant. Want er, zit heel, er zitten wat klassieke gospel nummers in. Er zit een beetje fusion gospel, weet je, moderne gospel chop met Klopt. heel veel breaks en heftige improvisaties, solo's. Het is echt een album die veel commerciële uh, platen was bij je niet zouden betekenen. Hij zegt over de artiesten die op het album staan: zegt hij van uh, sommige. Um, uh, Sommigen zijn, zegt hij net, zijn gebijst verstoten. Jij kent er een aantal ja, hè, die hierop staan. Ik, ik ken Kimberell, ik ken uh, Be Slade, die vroeger Tone was. Oh ja. Weet je, Tone, ja. hij, hij was begonnen in gospelmuziek. Uh, toen was hij getrouwd met een vrouw. En toen kwam hij uit de kast en ging hij over als Be Slade. Maar hij was helemaal weggestuurd van mensen in de kerk: van, Je bent niet meer welkom. Ja. Je hebt een fantastische stem, maar dat, dat is gewoon hier niet welkom. En dan ineens is hij weer welkom in Elke kerk met dit album. En ook Kimberell, zij was al een gospelzangeres. Mm -hmm. Maar zij was weggestuurd van, van de rest van de wereld. vanwege haar uh, uh, commentaar over homo's. Dus nu is zij weer welkom met, met, met, met mensen zoals Ellen, die talkshow host en zo. Vanwege dit album. De, De Generous. Ja, ja, precies, precies. Dus dat heeft hij gedaan. Dit is echt een album van liefde. Nou ah ja, je zou kunnen zeggen: het is dus niet alleen een album dat misschien een nieuw publiek bereikt: van nieuwe gospelliefhebbers, ja. maar, ook, maar ook iets doet voor, he, voor, nee, voor de klopt. kerk zelf dat, dat misschien klopt. een beetje openbrengt met Het al die dogmatische ideeën. Want de eerste halve van de album is, is best traditioneel, mm -hmm. Weet je, met ook met die kwartet. Uh, uh, mm. Volgens mij is dat nummer zes of zo. Uh, hold on. Ja oh, yeah, en go, uh, going home. Going home. Going, going home. home. Going Goin home. Blue uh, track. Daar wel een fragmentje van. What's your, what's your favorite gospel artist album? Uh, Probably Clark Sisters. Right in the fire. Oh, okay. pure right in the fire. That one. Yeah, they called. I can't believe I know them. <laughs> <laughs> Dit waren de Clark sisters, he? die ook op het album man, staan. Waarvan jullie al zeiden: dit is man, helemaal geweldig. Ja, Maar dat nummer waar jullie het net af hadden, dat, Orville, dat is jouw lievelingsnummer? Ja, een van mijn lievelingsnummers. Coming Home. Home. En waarom ja. vind je dit zo mooi? Want dan gaan we Omdat er nog even het naar luisteren. is een klassieke gospel-song is met heel veel blues. En het mooie is en het apart is, tegenwoordig de contemporary music op commerciële radio is oh ja. allemaal dubbel mono. En dit is weer heel breed gemixt. Dubbel mono? Ja, dus Alles dus wat oh, je dat even moet alles uitleggen alles, Ik, dat wat een wat aan de ik van, ja. dacht dat dubbel mono is stereo. Nou, alles wat jij je, je linkerkant hoort, hoor je ook aan je rechterkant. Dus de muziek ja. van Drake, et cetera, et cetera, is allemaal. Om, dat komt door de mobiele telefoons. Die mobiele telefoons dwingen die engineers om alles dubbel mono te mixen. En dit is heel breed weer gemixt als een oude gospelplaat. Als een oude Brooke Benton record of wat dan ook. Dus dat hoor je zo mooi. En het is ook niet perfect. Al die muzikanten erop. Is, het, spelen, is het improvisatie ook? Het lijkt yeah. heel live. Heel yeah. live. Zonder dat het getuned is te veel. Ja. Yeah, en dat is, dat is zo mooi. Jouw lievelingsnummer van ja. de nieuwe van Snoop Dogg. Zeker. Going Home. Ga door, ga door. Hallo! Hallo! Hallo! dit is dus live. Hallo! Hallo! Hallo! even Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Ja, ja, ja. Maar waarom sta jij niet op het album? Nee, Mijn op, op, vader, heet, nee, maar hij houdt hiervan. Die quartet zingen, ja. dat, dat vindt hij weten met die harmonies Precies. en alles. Dat vindt hij echt uh, gek. Ja. Dus ik vind dat echt knap van snoep dat hij dat ook op Zeker. zijn album heeft gedaan. Zeker. Ook met die contemporary dingen. Het is echt hoogstaand, artistiek ja. hoog niveau. Hoor. Echt waar, seriously? Nee, maar echt. Ik, ook als vanuit een uh, muzikantenoogpunt oogpunt is het echt top wat op die plaats staat. Het is en, echt een cadeau aan, aan, uh, aan, een nieuw, aan de mensheid. Zeker ja. ja. weten. <laughs> en ook als vocalist, ik moet zeggen, weet je, ja. al die namen, al die, naam, die is, maar ook mali music Ja. En, en, en Kimberell, weet je, ja. die, die Stop. dingen maar, die die ik zit mij even voor te stellen dat hij hiermee gaat optreden ook. Kan je je voorstellen dat hij bij jouw vader in de kerk. Hij is sowieso welkom. Ja, dat lijkt mij. En ik denk dat hij hier in Nederland bij North Sea Jazz moet staan. Zeker, denk ik. Ja, heb je er een balletje ik? opgegooid? Bij de, dit, dit zou te gek zijn. Dit is het. Ja, dit, dit, dit, dit, dit is het balletje. Alle mensen die ja. aan het luisteren zijn. Ja. Maar nou heb jij, Brandon, jij hebt een achtergrond in deze muziek. Dus van ja. jou uh, snap ik het. Dat je helemaal lyrisch bent. Ook, en is, dan is het ook nog artistiek heel goed. Uh, maar jij, Orville. Mm -hmm. um, heb jij een enorme band met gospel? Of is dit eigenlijk. Mee opgegroeid? Mijn ouders opgegroeid. vroeger. Ja, mijn ouders vroeger. En het mooie is, kijk, bijna alle popartiesten, Zeker zo African-American popartiesten, mm -hmm. als, als Whitney. Houston, Stevie Wonder, Michael Jackson hebben allemaal gospel basis. Ja. Dus het is eigenlijk voor Snoop geeft hij aan van: Joh, wij hip hop ja. komen ook uit gospel. Klopt. Ja. Maar bijvoorbeeld Whitney is... Houston heeft die zong ook echt. Ik geloof dat hij op de vijfde of de zesde in een kerkkoor zong. Klopt. Is dat bij Snoep ook zo? Zeker. Die Angelo ook. Die Angelo ja. ook. doe maar op. En ik denk. En ik, het mooie wat, wat ik ook zo leuk vind, is, is dat het uh, ook artistiek hè? Want het is, het is gewoon muziek. Ray Charles die ging op een gegeven moment gospel nummers. Mm -hmm. Ging die, uh, ging die uh, eigenlijk uh, uh, seculier maken? En dat deed. Nat King Cole deed dat ook. Heel ja. van die artiesten. Die dachten: hé, hey, dit werkt in de kerk. Dus gewoon voor het seculiere publiek werkt het ook. Alleen moet een paar woordjes veranderen. <laughs> maar andersom gebeurt het dus ook. Nee, maar dat. Dat heb ik ook gedaan. Toen ik naar Nederland kwam, toen ja. moest ik zoveel soul liedjes leren. Maar die liedjes kende ik niet, want ik kende alleen maar Gospel toen, uh, tien jaar geleden. Dus toen heb ik dat gedaan. Ik ja. heb gewoon baby, baby, baby. In plaats van, uh, in plaats van Jesus. Neer. Jesus, Jesus, ja, Jesus. Ja. Zo ben ik erin getrapt. Ja, ja. Even nog, er is ook wel wat kritiek natuurlijk in Amerika. Uh -huh. En, dat, en dat, die luidt, ja, hoe kan het nou? Eerst ben je een gangsterrapper en zing je over... weet ik veel hoeveel nee. mensen je neerschiet. En nou ineens Klopt. is het liefde en Klopt. de Bijbel en alles. Uh, Vinden jullie dat terecht, die kritiek? Nee, maar dat heb je altijd. En dat kan je mm. verwachten. Je kan het verwachten omdat mensen... Wie, wie mensen tekijken. Metallica, weet je wel. Die komen ook. Ik dacht. Was ik ook altijd fan van. Het zijn hele mm. ruige jongens. Maar die hebben ook gewoon een lunchbakje van een vrouw, weet je wel. En die, en die, en die lezen. Uh, uh, magazines over vissen. We <laughs> zijn hele brave, Rick. Ik ben wel eens backstage bij hen geweest. Ze hele, helemaal niet metal of heavy. Dus wie de artiest zelf eigenlijk is. Ja. Het is ook een acte. hè. Een artiest zijn is ook een act. Het is ook, ook iets wat je op het podium doet. Maar Snoop Dogg is waarschijnlijk in persoon een hele zachtaardige man met verdieping. Denk ik. Nou, ik zie, ik zie Brandon een beetje naar nou, Dat ja. weet ik nog niet. Ja, ik. Nee. nee, ik snap het wel. Ik snap het wel. Uh, weet je, die laatste nummer, nummer volgens mij 31 of zo. Uh, uh, uh, zegt hij ook, uh, The in word En hij heeft hij het ook over bitches. En dan denk ik van, oh, oké, okay, daar is hij wel. Uh, maar dit, einde van die plaatsen haal je toch niet. je nee. nee. <lacht> het al lang voor. Klopt, klopt. Maar ik moet wel zeggen, weet je, als je ik bent, dan heb je het over God. Als je het over God hebt, dan heb je het over liefde. Dus mm -hmm. eigenlijk hoort hij erbij? Ja. Dan, dan, dan, dan inclusief alle bitches. Ja, ja precies. <laughs> ik ben uh, ik, ja, het is een prachtig album. Dank je wel ja. heren voor dit, uh, voor dit mooie ja, inkijkje. Leuk. Orville Breiveld en Brandon Delegrantis. en Ruler van de Redactie. Hey Hi. Willemino. We gaan wedden. Ja. ja, Gisteren, dat moet ik nog even zeggen, wedden we over het aantal vrouwen in de gemeenteraad. Ja. Ik zei gisteren ook al, het wordt volgende week, maar ik zal nog even herhalen. Want die stemmen worden natuurlijk geteld voor kunststemmen, Daar kom ik volgende week op terug. Dan vandaag, zondag, stapt Max Verstappen in zijn nieuwe bolide... voor de eerste race van het seizoen, Formule 1 seizoen. Maar daar hangen donkere wolken boven het hoofd van Maxi. Want het zou wel eens kunnen gaan hem daar in Australië. Ja, wat gaat het weer daar doen? Het lijkt een triviale vraag, maar in de autosport is het een halszaak. Een halszaak, hoor je me. Ja hoor. Ja, dus weiden we erover met Formule 1-kenner Daan de Geus. Goedemiddag, Daan. Ja, goedemiddag. Het eerste race dus in die nieuwe wagen van Max. Hoe staat hij er eigenlijk voor? Ja, goed. Uh, vanochtend, uh, dat was heel vroeg Nederlandse tijd... Vanochtend waren de vrije trainingen. Die gingen heel goed. Hij was, uh, in de eerste was hij derde en in de tweede was hij tweede. Dus uh, nou, dat was uh, prima natuurlijk. Meer dan prima. Maar zijn wagen doet het, Max doet het ook. Uh, uh, de vraag is, hoeveel invloed gaat dat weer hebben? Kan het weer hebben? Uh, ja, heel, heel veel eigenlijk. Uh, op het moment dat het regent, wat je dan heel erg ziet... is dat, ja, dat is een beetje een flauwe taalgrap... maar dat de betere coureurs komen bovendrijven. <laughs> omdat gewoon de, ja, de, de rol van de auto dan minder belangrijk is... dan als het ja, droog en zonnig en lekker weer is. Ja, wat, wat, wat gebeurt er dan met die auto? Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar vertel jij het eens. Ja, eigenlijk het belangrijkste wat je vooral ziet is natuurlijk omdat de baan uiteraard nat is en het vaak behoorlijk staand water is. Uh, op dat soort circuits is um, dat coureurs veel meer zelf op zoek moeten naar de grip buiten de normale racelijnen die ze rijden. En uh, dat is iets waar je dus als coureur heel veel, ja, heel veel gevoel voor moet hebben. En ja, de ene heeft dat wat meer dan, uh, ja, dan, dan de ander. En is het zo simpel als dat je kans maakt om te gaan slippen? Um, ja, zo, zo simpel kan het natuurlijk zijn. Uh, kijk, Melbourne, waar ze dan nu rijden, dat is een, een stratencircuit. Dat zijn vaak al wat, uh, wat glibberige banen. Er staat hier en daar natuurlijk van die beleidingen dergelijke op de weg. Die wordt echt spek en spek glad als, uh, als, uh, ja, als het nat is, als het regent. En uh, ja, hoe, uh, hoe, hoe, hoe natter de banen eigenlijk. Ze hebben wel regenbanden natuurlijk, maar hoe, uh, hoe eerder een, uh, ja, een, fout, een foutje gemaakt is. Ja. heeft Max volgens mij altijd heel goed in de regen. Dus los van of het gaat regenen, moeten we eigenlijk hopen dat het gaat regenen. Ja, ja, inderdaad. Hij gaat altijd uh, hartstikke lekker in de regen. Dus het zou uh, voor hem uh, zeker, uh, zeker gunstig zijn. Ja, ja. En, en onweer maakt dat specifiek ook nog wat uit? Ja, um, nou, op zich voor de keurs niet. Ik kan me eigenlijk niet herinneren de laatste keer dat ik echt een enorme onweersbui boven een circuit heb, uh, heb uh, gezien. Um, ja, ze zeggen altijd als het onweers zit je nergens vijf in een auto. Dus we uh, kunnen in principe gewoon reizen, zolang er niet, uh, niet te veel water op de baan staat. En uh, dat zou eigenlijk niet, uh, niet uit moeten maken. Nou, de Geus, we gaan op zoek naar je inner Erwin Krol. <laughs> <laughs> Roept u maar, wat wordt het? Uh, ik denk geen onweer en uh, wel regen. Dat is, dat is gunstig. Oh, dan wordt hij misschien geen wel wereldkampioen. begint en, maar, het seizoen. Waarom is hij eigenlijk zo goed in de regen? Gewoon omdat hij uit Nederland komt en veel ervaring heeft met regen? Ja, dat, dat speelt absoluut mee. Hij heeft ook ja. altijd heel veel opgeoefend met zijn vader Jos. Dan gingen ze echt op een natte kaartbaan ging ze, gingen ze rondjes rijden. En dan ging Jos precies aanwijzen. Van, je Jos wist proeien. Daar, door die plas. En, uh, <lacht> ja, inderdaad. Dus dat is heel veel oefenen en gewoon ja, heel, veel, heel veel gevoel. En de ene periode heeft dat meer dan de ander. Ja. Verstappen heeft dat bijvoorbeeld heel veel Hamilton bijvoorbeeld ook. Dus jij ja. denkt in ieder geval ja. uh, regen geen onweer? Ja, ja, ja, ja. Nou, wij gaan gewoon voor het allerergste scenario aarde. Kurk droog? Nee, nee, ja. nee, nee, gewoon donder, o, alles. storm, alles. Sneeuw, deze Melbourne, uh, Melbourne, nee, nee, nee. Oké, okay, nou ja. ja. Goed, ik noteer... Uh, Omdat hij dan als held... <sus> Mayhem versus een buitje wordt de staande water het opstijgt Ja. Oké, okay, ja. we werden om in een bougie vonkje. Oh, handig. Had ik nog een doosje van liggen. Hartstikke <laughs> handig. Dankjewel, Daan. Daan de Geus, Dankjewel.